Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zuid-Europa hebben honderden mensen de hitte niet overleefd. De Portugese Gezondheidsdienst zegt dat de hittegolf daar tot ruim duizend extra doden heeft geleid. Het gaat dan om de afgelopen anderhalve week. Vorige week werd het 47 graden in Portugal. Inmiddels is het weer iets afgekoeld. Gisteren kwam Spanje ook met zulke cijfers. Daar kwamen sinds 10 juli al zeker 360 mensen om door de hitte... De komende jaren zullen er steeds meer van die hitte doden zijn, zeggen experts... omdat er dan meer hete dagen zijn en vanwege de vergrijzing zijn er meer kwetsbare mensen. 21 Zuid-Afrikaanse tieners die dood werden gevonden in een nachtclub... hadden methanol in hun bloed. Dat blijkt uit het eerste onderzoek. Correspondent Alice van Gelder. Methanol is supergiftig, komt voor in antivriesmiddelen, oplosmiddelen... en soms in zelfgebrouwen alcoholische dranken. Als je verkeerd destilleert kan het erin komen hoe de tieners de methanol precies binnen hebben gekregen... wordt nog onderzocht. Op Rotterdam Centraal hebben mensen vanavond extra lang op de trein moeten wachten. Er was een storing in een tunnel naar het zuiden. Duizend tot 1.500 mensen waren gestrand. En sommigen werden niet goed vanwege de hitte. De hulpdiensten hebben water uitgedeeld op het station. De storing in de tunnel is inmiddels opgelost. En langzaamaan komt het treinverkeer weer op gang. De temperaturen beginnen langzaam te dalen. En dat is fijn voor mensen die een hekel hebben aan warmte... In Utrecht konden die vandaag bijvoorbeeld op een bijzonder plekje gaan zitten met de laptop, namelijk de kerk. De temperatuur is echt super aangenaam natuurlijk in vergelijking met buiten. En het is heel rustig en weinig mensen, dus het valt eigenlijk nou, echt wel goed. We merken dat er vandaag wel heel veel animo is. En ook in de komende dagen al. De reserveringen lopen behoorlijk op via onze website. Ja, ze moesten wel even reserveren dus. In de kerk staan sinds de coronatijd tafeltjes en stoeltjes voor thuiswerkers die het thuis beu zijn. Het weer het koelt maar heel langzaam af. Pas laat in de nacht wordt het een graad of 22 op zijn koelst. Morgen draait de wind naar het zuidwesten en begint het af te koelen. Morgenavond is er kans op zware buien met onweer, hagel en windstoten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en Knopend Holendrecht. De vertraging is daar een kwartier. Op andere wegen staan nog wel korte files, maar die leveren maar een paar minuten vertraging op. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in ZFM. CSM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Op tenorsax van het album Soul Samba met het nummer Going Home. Hij, Kubak, is een Amerikaanse tenorsaxofonist, Geboren in 1918 in New Jersey. Een hele fijne goedemorgen hier bij het tweede uur van ZFM Jazz. Elke zondag van 10 tot 12. Mijn naam is Marco en ik vind het fijn dat u luistert. Het uh, thema van uh, vandaag in mijn uh, radiouitzending is een beetje de. De tenorsax of de saxofoon in de jazzmuziek. En als je dan over de saxofoon in de jazzmuziek hebt... en zeker over de Nederlandse jazzmuziek... mag er eentje absoluut niet missen. En dat is natuurlijk uh, Piet Noordijk. Ik heb een nummer klaarstaan van uh, Piet Noordijk. Het is een live nummer uit het uh, Bimhuis Amsterdam. En het nummer heet Piet Groove. Het Bimhuis in Amsterdam, Piet Noordijk met het nummer Piet Groove. Uh, Piet Noordijk, geboren in Rotterdam, Hij was een zoon van een vrachtzipper. Uh, hij had een korte opleiding gehad uh, op saxofoon en klarinet van zijn broer Kees. Daarna ging hij naar het Rotterdamse Conservatorium en behaalde zijn einddiploma klarinet uit Cum laude. Hij uh, is zijn carrière eigenlijk begonnen in, uh, een klassiek, uh, in de klassieke muziek in de kamerorkest. En hij heeft ook gespeeld in het uh, Koninklijk uh, Marinierskapel. Tijdens zijn diensttijd, dan. Hij leerde zichzelf Soplaansaxfoon en altsaxofon spelen. en groeide uit tot een groot saxofonist. Uh, hij heeft verschillende prijzen gewonnen. Nou ja, wie niet in de Nederlandse jazzwereld. En het, uh, het leuke is wel, uh, is ook, uh, Piet Noordijk is ook opgenomen. in het Rotterdamse Jazz Artist Memorial. met een muurschildering aan de zijgevel van het pand. op de hoek van de Oude Binnenweg en de Mauritsstraat. Een, uh, een prachtig schilderij aan de buitenkant van het pand. Shorter met het nummer Speak No Evil. En als uh, een, uh, een instrument centraal staat uh, in een, een radiouitzending... zoals uh, ik eigenlijk gepland had met de saxofoon... dan is Wayne uh, Shorter zeker een uh, prachtige aanvulling hierin. Maar weet je, ook zeker, welk nummer ook zeker een prachtige prachtig in kan passen... als het toch al over de saxofoon gaat. Is het is natuurlijk een van de meest bekende jazznummers... ooit geschreven door uh, Paul Desmond. En het is... Uh, Take 5. Ik heb hier een uitvoering van uh, een van de originelen van, uh, van Dave Broeberg. Zoals gezegd, uh, Take 5. Hoe toepasselijk is dat uh, Blue Skies? Als ik naar buiten kijk, hebben we ook een hele blauwe lucht. Dat was Denise Jenna, een, uh, in Parina, een Pari Maribo geboren uh, jazz zangeres. Echt een fantastisch stem. En dit is van het album uh, Denise Jenna sings Ella Fitzgerald. Ook een beetje in de tijdsgeest natuurlijk van Dave Brubeck. Um, het volgende wat ik klaar heb staan is, uh, is V. Klaassen. Dat is ook een, uh, een Nederlandse... Uh, uh, zangeres, jazz-zangeres. Echt een uh, bijzonder, want ze heeft uh, voor het album wat ik, uh, wat ik klaar heb staan, heeft zij uh, een Edison prijs gewonnen. En dat, nummer, uh, dat album heet uh, The Two Portraits of Chad uh, Baker. Nog een keer: The Two Portraits of Chad Baker. En het nummer heet Jarro. <middels>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 But do do do van het album Two Portraits of Chad Baker. Het uh, volgende wat ik klaar heb staan is van uh, Jay Monette. Het is een, uh, een Amerikaanse jazzzangeres geboren in New York. Het is een hele andere soort van uh, jazzmuziek. met een, uh, een beetje een vrolijke noot wat ook echt past... bij dit heerlijke weer hier in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, geniet lekker van uh, Jay Monette... met het nummer I Believe in You. Of a seeker of wisdom and truth. Yeah, there's that upturned chin and the grin of impetuous youth. Here's the bowl. dat ze mij gelooft. Maar Jay net wat een vrolijke stem. Daar word je helemaal vrolijk van. En waar ik ook heel erg vrolijk van word... is uh, het trompetspel van Jan van Duyken. De, Jan van Duyken is een, uh, ook een Nederlander, een Rotterdammer. Um, een hedendaagse jazz-trompetist. Uh, hij speelt onder andere ook vaak mee in de band van uh, Candy Dulfer, Maar hij heeft ook een eigen kwartet. En uh, van dat album van Jan van Duyken was uh, JVD4 en het album heet Dear John, heb ik een nummer gekozen. Het heet Tokyo Blues. Zoals gezegd, op trompet, Jan van en samen met zijn quintet met het nummer Tokyo Blues. Tokyo Blues met Jan van Duiker, Met Jan van Duiker kwartet JVD4. Echt een... Uh, zeer, nou, ik ben er zeer fan van van dit, uh, van dit muziek. Deze soort van muziek. En zeker omdat het ook van Nederlandse bodem is. Wat ook van uh, Nederland komt. En dan uit Amsterdam is de in 1972 geboren... Jesse van Ruller. Hij is een uh, gitarist. Hij heeft ook alweer verschillende prijzen gewonnen. En hij maakt ook hele bijzondere jazzmuziek... van het album uh, Jesse van Ruller, Het uh, European Quintet heb ik een nummer gekozen en het heet debits and credits. <tog> En uh, het is al bijna het einde van het uh, tweede uur alweer Jazz bij ZFM. Hier vanuit Zandvoort. Mijn naam is Marco. Ik vind het fijn dat u luistert. Maar echter, we zijn nog niet helemaal aan het einde gekomen. Maar zoals beloofd had ik uh, gezegd dat ik nog uh, van het nieuwe album van Dennis van Aarsen, het album Black Tie Affair nog een uh, paar nummers zou spelen. En uh, voor degene die Dennis van Aarsen niet kent... Is een, uh, Dennis van Azen is een is een zanger... Een Nederlandse zanger, geboren in Dordrecht, 1994 vrij jong. Hij heeft onder andere de Voice uh, of Holland gewonnen... Met, uh, ook met een jazznummer in uh, 2019. Um, Dennis Van Aassen, geboren in Dordrecht, groeide op in Spijk. Als uh, kleine jongen had hij de droom om artiest te worden. Nadat hij als zevenjarige het album Swing When You Winning... van Robbie Williams hoorde, raakte hij verliefd op de swingmuziek. Toen hij op de middelbare school zat, nam hij zanglessen en hij zong voor het eerst in een band. Hij stopte na drie jaar met zijn zanglessen en besloot zijn zang thuis zelf op te nemen en met het resultaat uh, het daarvoor te uploaden naar de YouTube-kanalen. Uh, nou in ieder geval, uh, hij heeft wel geprobeerd ook uh, na zijn HBO uh, of na zijn schoolopleiding uh, naar de Rockacademie in Tilburg te gaan. Daarvoor werd hij niet aangenomen. Het is nou wel grappig uh, dat hij uiteindelijk na een paar omwegen... Uh, toch een vrij bekende Nederlandse zanger is geworden. Die wel een beetje ook in het swing-segment zit. En het leuke eraan vind ik. Nou ten eerste dat het een Nederlander is natuurlijk sowieso. Maar dat hij geboren is in 1994. Dus hij is vrij jong. Dus dan zie je ook wel dat jazzmuziek en ook swing onder jonge mensen leeft. Zoals gezegd, van het album Black Tie Affair Dennis van Azen met het nummer Old School. Let's slow it down for a minute Circle a date, put me in it I'll plan an intimate dinner at eight. I'll pick you up on the hour Bring you the champagne and flowers Pull out your chair, put a rose on your plate Like a Hollywood star, I'll break up my suit and make our debut. Turning heads at the bar when we do it up old school, just like they used to. You be my ginger, I'll be your friend. It's a little outdated But romance is so underrated Swaying with you when you're in my arms Let's do like Dean, Pete and Sammy And just take off to Miami Or Vegas or drive down Sunset Boulevard Do it up old school, just like they used to. You be my ginger, I'll be your friend. Unto the floor, we are easily led by the music and the magic. Me and you, so cinematic, a perfect and classical scene. Just like the movies, it's all such a beautiful thing. Recht aan het einde gekomen van uh, twee uur op de zondagochtend jazz bij ZFM. Mijn naam is Marco. Ik vond het fijn dat u luistert. En uh, we sluiten af dit, uh, dit uur uh, met, uh, met ook Dennis van Azen van hetzelfde album Black Affair Black Tie Fair. Met het nummer down below. Oh, ik vergeet nog bijna te zeggen. Volgende week. Ook weer van 10 tot 12. Natuurlijk de jazz bij ZFM, maar dan gepresenteerd door mijn collega Jaap. In ieder geval, ik wens u nog een fijne weekend. Mijn naam is Marco en ik vond het fijn dat u luistert.